1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Hovert van Brakel en Jeroen Stompoy. Goedemiddag. Braille, geen ploegleider in de tour. En live in de studio ACTA en de Munnik. Vragen en opmerkingen, Twitter. Hashtag Radio 1 Sportzomer. Nu het nieuws met Joris Stubinitski. D66 wil dat Nederland uit het JSF-testprogramma stapt. De F-16 moet in de komende kabinetsperiode niet worden vervangen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 Per 1 juli gaat de bijtelling op sommige soorten zuinige auto's omhoog. Mensen die van plan zijn binnenkort een auto te leasen... hakken eerder de knoop door om nog te kunnen profiteren van de lagere bijtelling, zegt Leaseplan. Wat je nu ziet is dat ongeveer zo'n 80 tot 85 procent van de auto's die besteld zijn... vielen in het gunstige bijtellingscategorie. Wat je met name ziet is dat er op dit moment uh, gekozen wordt uh, op basis van de portemonnee. En uh, dus alles wat een, een lage bijtelling met zich meebrengt... dat uh, uh, dat, daar worden de leaserijders door geprikkeld op dit moment. De bijtelling op sommige modellen gaat volgende week omhoog van 14% naar 20% en bij andere van 20% naar 25%. De leasemaatschappijen waarschuwen mensen die nog van plan zijn deze week een auto te bestellen dat ze waarschijnlijk te laat zijn. De PVV wil het kwartje van kok teruggeven aan de automobilist. Volgens een tweet van Geert Wilders komt dat in het verkiezingsprogramma van zijn partij te staan. Toenmalig minister van Financiën Wim Kok... voerde de verhoging van de accijns op benzine in 1991 in. Een liter benzine werd omgerekend 8 eurocent duurder. Het kwartje van Kok was een tijdelijke maatregel... om het tekort op de begroting van 1992 terug te brengen. Er is al vaak gezegd dat het kwartje van Kok moet worden afgeschaft... maar dat is nooit gebeurd. In Duitsland is ophef ontstaan over een actie van Bild... om bij alle 82 miljoen Duitsers gratis, gratis de jubileumuitgaven te bezorgen. De krant bestaat dit weekend 60 jaar. Veel Duitsers willen niets te maken hebben met Bild... omdat ze de krant smakeloos vinden. En ze krijgen de jubileumuitgaven dan ook liever niet in de bus... zegt correspondent Wouter Meijer.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 Het weer, vanmiddag stapelwolken en af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 17 graden aan de kust... tot 20 in Limburg. Morgen bewolkt en regenachtig bij een iets lagere temperatuur. ANBD Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knopen Diemen en Muiden, 3 kilometer. Richting Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden ook 3. Op de A15 gooi ik hem richting Nijmegen door werkzaamheden... tussen Tiel West en Tiel, 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. John Bruinel, proegleider van de wielerformatie van Radio Shack, gaat niet naar de Tour de France. De proegleider is in opslag geraakt... nadat hij in verband is gebracht met de dopingzaak van Lance Armstrong. We spelen de nieuws- en sportquiz met Peter Lamers uit Heer Hugo Waard. Belangrijke vraag voor Peter. Lukt het hem om de 56-puntengrens te doorbreken? Maar eerst terug naar Den Haag, naar D66. Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. Het is een politieke drukte van belang op deze zaterdag. De VVD congresseert D66, presenteerde vanmorgen het conceptverkiezingsprogramma. Oud-minister en oud-axon-nobel Topman Weijers is verantwoordelijke man voor de inhoud van het stuk. De centrale boodschap is dus dat we uit het huidige klimaat van pessimisme en negativisme moeten komen. Dat we ons moeten committeren aan Europa. Dat we onze overheidsfinanciën op orde moeten brengen op een strenge, snelle manier. En dat we gericht moeten investeren in onderwijs. Dat is nogal wat. Is dat wel haalbaar in deze financiële, economisch moeilijke tijd? Ja, want we bezuinigen fors in dit programma. We committeren ons aan de afspraken die zijn gemaakt in het lenteakkoord. En voor de wat langere termijn, na 2017, willen we de begroting op structureel evenwicht heet dat, brengen. En dat betekent dat je toch verder bezuinigingen en maatregelen moet nemen... die ze tussen de 15 en 20 miljard opleveren. Hoe gaat u dat doen? Door op een groot aantal punten in kosten te snijden mensen uh, uh, uh, uh, later de AOW in te laten gaan, door de woningmarkt open te breken, door uh, uh, meer eigen risico in de zorg bijvoorbeeld in te voeren, allemaal dat soort maatregelen. Als ik het verkiezingsprogramma zo lees, dan is het natuurlijk heel erg wat D66 altijd al vindt. maar in mijn beleving wordt er dan een schepje bovenop gedaan... in deze financieel-economisch uh, moeilijke tijd. Bijvoorbeeld de AOW-leeftijd moet eerder, in 2021, al naar 67. Uh, zie ik dat programma dan goed? Er moet een schepje bovenop. We hebben bewust de titel en nu voor uitgekozen. Want je kunt... We, de, we hebben de afgelopen jaren hebben we steeds kleine stapjes gedaan. Die stapjes kwamen steeds te laat en zijn te klein. Daardoor zijn we in die negatieve spiraal gekomen. Wat je ziet is als je vervelende dingen moet doen... dan kun je ze beter gelijk maar doen en ook snel... En met overtuiging, dan heb je het achter je en dan kun je je op de toekomst richten. Dat is eigenlijk wat we zeggen. En in die zin is het een heel vastbesloten, uh, tamelijk agressief programma... om ons weer uit de ellende te krijgen en naar de toekomst uh, de, de, alle blikken te krijgen. Het mag niet verrassend zijn dat D66 pro-Europa is. Dat het programma ook heel pro-Europa is. Heeft u het idee dat demissionair premier Rutte en ook VVD-lijsttrekker Rutte... in uw kamp zit, het pro-Europese kamp? Ik denk dat als je diep in zijn hart kijkt dat dat wel zo is. Maar hij zit als uh, gegeven zij de partij waar hij deel van uitmaakt en uh, de, waarmee hij concurreert. Uh, zit hij in een spagaat. Aan de ene kant uh, moet hij uh, euroscepticus uh, lijken te zijn en moet hij een beetje afstand houden. Aan de andere kant weet hij donders goed... Dat we moeten beslissingen nemen rondom Spanje, rondom Griekenland... en dat we verder moeten met Europa. En dus als hij dan met mevrouw Merkel zit, dan is hij opeens weer pro-Europees. Ja, maar heeft u de vertrouwen in dat hij zich ontwikkelt als pro-Europees... genoeg om na de verkiezingen met D66 die pro-Europese koers door te zetten? Nou ja, ik, ik, ik weet niet wie de volgende premier wordt in de eerste plaats. Ik sluit hem niet uit dat we een hele ver uh, succesvolle verkiezing hebben... dat meneer Pechtold dat wordt. Oh ja? Ja, ik zou niet weten waarom niet. Dat zou, dan hebben we namelijk dat dilemma niet. Dan hebben we iemand die daar niet ambivalent over is... Um, en, en verder denk ik dat het heel goed denkbaar is dat, um, dat ook met een partij als de VVD, als het echt erop aankomt, dat je ook de, de afgelopen uh, uh, jaren hebt gezien dat als het erop aankomt, dan ziet men ook wel in dat je je verstand moet volgen en niet um, korte termijn electorale overwegingen. U was een tijd heel zichtbaar voor D66 als minister, nu bent u hier weer heel zichtbaar met het verkiezingsprogramma. Bent u beschikbaar als D66 gaat regeren om minister te worden? Nee, mijn ambities liggen heel ergens anders. Ik ben nu even zichtbaar. De campagne wordt gevoerd door mensen die op de lijst staan. En uh, nu treed ik weer terug uh, in de coulissen. Oh ja, nou, maar kunt u zich voorstellen dat mensen denken... hij had eerst een hele drukke baan bij Axel Nobel. Die heeft hij nu niet meer. Dan kan hij mooi het kabinet in. Ja, en nu heb ik weer een heleboel andere drukke banen bij elkaar. Dus en ik amuseer me kostelijk. Dus niet mijn ambitie. Niet mijn ambitie, maar goed. Ach ja, soms moet je ook wat doen voor het land en de partij, toch? Ja, maar het is niet mijn ambitie, zoals ik net zei. Hans Weijers... Nou. We zien dus misschien, heel misschien, als dan hem ligt weer niet... terug in een uh, toekomstig kabinet. Hij was in gesprek met politiek verslaggever Marcel Bril. De finale bij de mannen op Rosmalen. Filip Petschner tegen David Ferrer, Marcel Mesker. Ja, het gaat goed voor de Spanjaard. David Ferrer leidt met 6-3 en 4-2... tegen die dubbelspecialist, qualifier, Filip Petschner. Een, uh, ja, een Duitser, hij uh, heeft ervaring, is al wat ouder. En, uh, maar hij krijgt geen voet tussen de door, deur. Ook al serveert hij goed, uh, speelt hij goed... maar uh, probeert hij met die slice en fouten af te dwingen. Maar ja, die Ferrer is zo steady. Eerste slagen in de grasrally, de service is goed, de return... Is goed. Hij beweegt als een idioot. Nou, Het is ongelooflijk uh, hoe Ferrer staat te spelen. Igor Sijsling kan daar trouwens over mee praten. Want die uh, speelde in de kwartfinale tegen Ferrer. Verloor met maar liefst 6-0 en 6-1. Het is dus uh, ja, zo te zien een makkie voor Ferrer. 6-3 en uh, 4-2 voor de Spanjaard. Hij heeft nog uh, twee games nodig voor de titel bij de Unicef Open. Marcel Mesker, ja, De grommel is... Uh... Jeroen, in ja. het <laughs> Precies een week natuurlijk. Voor de start van de Tour is het uh, weer mis. Problemen spitsen zich vooral toe op de grote, een van de grote wielerploegen, Radio Shack. Ploegleider Johan Branel heeft laten weten dat hij dit jaar er niet bij is... in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Gio Lippens. Gio Lippens, ben je daar? Nee, ik hoor nu volgens mij Marcella. Althans, ik hoorde wat tennisgeluid. Maar Gio zit voor ons natuurlijk in Kerkrade. Daar uh, zijn de Nederlands kampioenschappen wielrennen aan de gang. Tijd in het oog had... Nu is het de beurt aan de vrouwen, maar dat geeft ons de gelegenheid, dacht ik, om even te gaan praten met uh, Gio Lippens. Ik zie allemaal uh, nee schut Volgens mij gaan we dan naar onze gast hier, of niet? Ja, daar is Gio. Gio, ben je daar? Ja, ik ben daar. Ja, we ik hebben ben ook wel... niet meer van mijn plekje af nee, geweest, nee, nee, nee, maar we hebben wel contact. Hartstikke goed. Ik had ja. het erover. De radiocheck uh, in Zwaar weer. Ploegleider Bruyneel gaat niet naar de Tour. Dat heeft allemaal te maken met dat dopingonderzoek natuurlijk, hè? Ja, dat heeft allemaal te maken met het uh, dopingonderzoek. En het heeft toch ook wel een klein beetje te maken met de uh, toch wel wat uh, gespannen verhouding... die er heerst uh, binnen die Radio Shack-ploeg. Uh, de ploeg die dit seizoen tot stand is gekomen door een uh, ja, min of meer onvrijwillige fusie... tussen die uh, ploeg van uh, de Luxemburgers, hè, Frank Slek en uh, Andy Slek En uh, de ploeg van uh, Johan Bruineel. Uh, het, het zit gewoon niet lekker in die ploeg. Nee, maar je, uh, maar bijna zeggen, beetje... je zou bijna zeggen, het komt er wel uh, misschien wel een beetje goed uit... Ja, het, het is in ieder geval wel een mooie officiële reden om te zeggen... wat Brunel ook uh, officieel heeft laten weten van... ik wil de renners in de Tour niet lastigvallen met uh, allemaal vragen rond mijn uh, verleden... en rond het verleden van lens Armstrong. Ik wil dat ze zich kunnen concentreren op het wielrennen, want daar draait het om. En uh, vandaar dat hij dus niet meegaat. Dat is gewoon de officiële lezing. Ja, uh, vertel eens iets meer uh, als, je, als je kan over Radio Shack. Want het is een, een, een gedwongen fusie, min of meer zei je... Ja, maar, maar vorig waarom jaar je had dit? je dat? Uh, je had vorig jaar dat project van die broertjes Schlek. Die Leo Paardploeg. Luxemburgse sponsor. Een steenrijke Luxemburger die daar veel geld in heeft ges, uh, gestoken. En hoopte op uh, de vondst van een echte sponsor. die dan de naam aan die ploeg zou kunnen verbinden. Nou, dat is nooit gebeurd. En na een jaar hebben ze gewoon de stekker weer uit die ploeg gestoken. En zijn uh, nou ja, de beste renners uit die ploeg. hoewel dat altijd discutabel is. zijn overgegaan naar de ploeg van Johan Bruneel. naar Radio Shack. Nou, daarbij dus de broertjes Schlek. Mm -hmm. Maar daarbij toch ook wel een beetje ja, hun vaste entourage. De man die een beetje om hem heen rijden. En het is gewoon dit seizoen gebleken dat het niet echt boter tussen Bruineel en die broertjes Schlek met name. Hij verwijt ze toch uh, nou ja, niet al te serieus met wielrennen bezig te zijn. De prestaties waren er dit jaar ook niet. Hij heeft uh, behoorlijke kritiek geuit in de aanloop naar de Tour de France. Met name op Andy Schlek. Die viel tot overmaat van ramp ook nog eens een keer in de Dauphiné Libéré. En uh, ja, hij is toen wel behoorlijk afgemaakt door Johan Bruineel. In de zin van, ik weet nog niet eens wie ik mee ga nemen naar de Tour. Want ik neem alleen echt goede renners mee naar de Tour. En ze zijn nog niet zeker van hun. Selectie. Nou, dat, heeft heel, dat heeft echt kwaad bloed gezet bij die renners. Ja, uh, Bruyneel dus nu vrijwillig even een stapje terug. Maar zou het kunnen dat de sponsor echt ingrijpt en hem uh, aan de dijk zet? Dat weet ik niet. Uh, dat heeft te maken natuurlijk ook weer met het verleden. Die radiocheckploeg is er natuurlijk in de tijd gekomen uh, ja, met Bruyneel meteen aan het uh, roer. En natuurlijk met de grote man om wie alles draait, Lance Armstrong, uh, ja. als centraal uh, punt. Um, en ik, het lijkt me toch sterk dat diepste sponsor, dat RadioShake... nou gaat zeggen van nou wij, wij stoppen ermee. Of uh, Bruineel is niet meer welkom in deze ploeg. Want nou ja, laten ja. we zeggen, ze wisten waar, waaraan ze begonnen. En het heeft alles te maken natuurlijk met die nasleep... van die hele zaak rond Lance Armstrong. Uh, nooit op doping betrapt trouwens, maar uh, wel heel lang achtervolgd. En nu opnieuw achtervolgd uh, door het Amerikaanse ja. antidopingagentschap. Want Bruineel is natuurlijk een vertrouweling van, uh, van Lance Armstrong. Uh, heeft Armstrong iets daarover gezegd al? Dat hij uh, uh, terugtreedt uit zijn... Dank Bruineel bedoel je? Ja, dat uh, ter, Bruineel uh, even... Nee, had daar, had daar heeft hij het niet echt met name over gehad. Armstrong nee? heeft wel gereageerd op, uh, een, uh, op, op de beschuldigingen aan zijn adres. Hij kreeg er ook een aantal, tien dagen de tijd voor uh, van de USADA... dat Amerikaanse antidopingagentschap. En hij heeft nu een brief van vijftien kantjes laten sturen... door zijn advocaat waarin ze echt proberen... Uh, ja, de hele bewijsvoering uh, meteen van de tafel te vegen. Uh, en en uh, uiteraard in alle toonaarden ontkennen... dat Armstrong ook maar iets te maken heeft gehad... met, uh, met dopinggebruik in het verleden. En zeker niet met uh, de organisatie eromheen, handel erin enzovoort, want daar wordt hij toch mede van beschuldigd nu. Ja, uh, uh, je ziet... Ja, Bruineel komt uiteraard in dat stuk voor, want Bruineel wordt met name genoemd doordat USADA als ook een van de mensen die dan in die organisatie zit. Ze hebben het zelfs over een doping samenzwering. Dat zijn nogal forse beschuldigingen. Toen maar, je zit in Kerkraden, volgende week spreken we weer, want dan zit je in Luik, bij de start van de tour iets huidelijker. Uh, betekent dat dat we deze week je ook nog vaker gaan moeten bellen, want dat er nog heel veel gaat gebeuren rondom de, de, in de aanloop naar die tour? Nou, Ik hoop het eerlijk gezegd niet. Uh, dat is niet om een kop in het zand te steken, maar je hoopt toch altijd als je dan in de richting van de Tour de France gaat, dat het, uh, nou ja, dat het gewoon om het wielrennen draait. En deze zaak die zal zeker blijven doorwoekeren. Ik bedoel, Daar maak ik me geen enkele illusie over. Dit gaat echt nog heel lang duren. Maar het zou kunnen zijn dat Bruneel nu met deze actie in ieder geval even de angel eruit getrokken heeft voor wat betreft de Tour. En dat die jongens die in de Tour moeten rijden, zijn uh, renners. Dus hein, Frank Slek onder andere, die toch tot kopman daar is benoemd van die radio ploeg Dat die zich in ieder geval op dat wielrennen kunnen storten. En nou ja, voor die renners hoop ik inderdaad dat ze dat kunnen blijven doen. En dat ze niet continu achtervolgd worden door allerlei spookverhalen. En wie weet misschien ook wel echte verhalen uit het verleden. We gaan het vanzelf merken. Gio, dankjewel. En tot later vanmiddag. Tot later. Het is druk uh, in de studio. Op zaterdagmiddag hebben we live muziek. Deze keer van Thomas Agda, Paul de Munnik en muzikanten. Fijn dat jullie er zijn. Mooi. Ik, ik begrijp dat je ook wel even tijd kunt vrijmaken nu, want is het een iets rustiger periode in aanloop naar weer een drukke tijd? We zijn bijna klaar zelfs. We hoeven ja. alleen maandag in Eindhoven nog een show in te halen en morgen spelen we in het Vondelpark Amsterdam. En dan alleen het festival bij Bluff nog, tenminste bij mijn beste weet hoor. Oh, dat is aan nou, Ik zee er natuurlijk wel ja. tussenkomen. maar in principe <laughs> is dit wel Goed, um, zometeen hebben we meer tijd om nog te praten, dus ga snel spelen. Wat gaan jullie spelen? Suiker en de Seine, een, een nummer uh, oorspronkelijk van James Taylor. Ga jullie gang. Acta in de winkel. Live. Weet pas sinds gisteren jij bent weggegaan en je het kwijt. Oh Suzanne, ik had wel een plan, maar wat ik niet kreeg was de tijd. Schreef voor het eerst weer een liedlief, maar het is een ode aan jou. Dus ik zou niet echt weten meer waarom ik het zingen zou. Want het heet is altijd suiker en azijn. Er zijn dagen bij de grond gedanst nog te klein. Er zijn er ook je het, die verdrinken in schijn. Oh en dan had ik nog een vraag: al ligt het wat verborgen in het lied, mijn lijf doet pijn als op het tijd zou zijn, maar heel veel beter voor het nu. Zijn de dagen van haar zijn lief, dus ik vraag je: mocht hij bestaan? Zeg hem dan dat ik alleen. Er zijn dagen bij de grootste dansvloer, nog de klein. Er zijn er ook je weden die verdrinken in je zachtlijn. Oh, maar ik dacht altijd dat je bij me zou zijn. We zijn met z'n drie in de studio, tenminste qua publiek dan. Suiker en zijn van de nieuwe plaat van Akden en Menuk. Het heerst later nog meer, nog vier keer. Marcella Mesker, we gaan uh, nog even jou raadplegen voor het tweede set van haar ja, want Ferrer serveert nu voor de winst. Hij leidt uh, tweede set met 5-4. Staat 30-0 bij eigen service. Mooie rally hier. De slice van Petschner. De dubbelhandige back-end van Ferrer. Die gaat weer als een gekte keer met die voeten op en neer springen. Alsof hij aan een touwtje zit. Ongelooflijk dat voetenwerk. En uh, die bal van Petschner gaat uit. En dat betekent dat het 40-0 wordt op de service van David Ferrer. De nummer 6 van de wereld. En die heeft dus drie matchpoints voor uh, zijn tweede titel in Rosmalen. Want vier jaar terug in 2008 won die hier... De gastitel voor het eerst. En nu kan hij de titel overnemen van Dimitri Toersenov, de Rus die het toernooi vorig jaar won. En toevallig deze keer in de eerste ronde verloor van Petschner. Service is goed van Ferrer met matchpoint. De voorhand. naar De voorhand van Petschner, de Crosscourt-rally. Nu langs de lijn, de voorhand van Ferrer. Slice back en Petschner. Dubbelhandige back en Ferrer. Slice weer langs de lijn. Petschner probeert in die rally, maar die gaat uit. Hij krijgt niet de controle en dus is het de eerste matchpoint raak voor David Ferrer. Hij wijst naar de kant. Naar zijn coach. Naar zijn visio. Altijd uh, trouwe teamgenoten. Javier Pines. Die uh, hem ooit in een kast opsloot. Toen hij uh, zich heel slecht uh, gedroeg als jong ventje, En toen zei hij, ga daar maar eens goed nadenken. Als je echt goed wil worden, dan moet je hard werken. Nou, dat heeft David Ferrer uh, gedaan. Een absolute wereldtopper. Hij staat natuurlijk altijd een beetje in de schaduw van die fenomenale andere Spanjaard, Rafael Nadal. Maar hij is geweldig goed. Hij heeft ook al halve finales gehaald. Grand Slade. Onlangs nog in Parijs. Hij haalde het bij de US Open. Bij de Australian Open. En hij wint nu voor de tweede keer hier het gastennooi in Rosmalen. De Unicef Open. Omhelzingen nu bij zijn teamgenoten. Bij zijn coach. David Ferrer kwam eigenlijk niet in de problemen tegen Filip Petschner. Eindstand is 6-3 en 6-4. Hij kreeg één breakpoint tegen. Nou, die was meteen raakt. Dat werd één break in de eerste set. En voor de rest kreeg hij twaalf kansen op de service van Petschner. Dus een groot krachtsverschil tussen de nummer 6 en de nummer 145 van de wereldranglijst. David Ferrer. Mooie naam. Mooie winnaar. Eerste geplaatst. Hij maakt zijn uh, faam waar hier. En uh, hij wint uh, de Unicef open bij de mannen. Straks nog de vrouwenfinale tussen de Russin Nadia Petrova tegen een jonge Poolse Ursula Radwanska. Goeie grastennisser. De zus van Agnieszka. En dat wordt uh, ook een uh, grote speel. Die Radwanska. Maar dat is dus pas straks om half drie. Voorlopig uh, gaan we hier beginnen met de prijsuitreiking. David Ferrer wint de Unicef Open 2012. Dit is de Radio 1 Sportzomer, De nieuws- en sportquiz. En daarin gaan we deze Sportzomer op zoek naar de nieuwskenner van de week. Op de zondagen, <coughs> pardon, de finale omdat we het, uh, het zeven dagen per week spelen, de quiz. En vandaag met Peter Lamers uit gewaard. Welkom. Ja, dankjewel. kom ietsje dichter bij de microfoon alsjeblieft. Um, 40 jaar en je bent service engineer. Ja, klopt ja. Dat, dat zegt mij zo in, in eerste instantie niets. Nou, het is gewoon het Engels woord voor een service monteur. Oké. Okay. En dan uh, kopieermachines, printers... Oké, okay, misschien dat je even een rondje kan maken hier op de gang. Want het wil nog wel eens wat uh, mis zijn hier. Nou, dat, jullie hebben het verkeerde merk hier. Dat okay. heb ik al gezien. Uh... <laughs> nou, dan stuur ik je zo meteen door naar onze IT-afdeling. Um, het nieuws volg je op de voet. Ja, redelijk. Altijd ja. het radiootje aan natuurlijk in de ja, auto. Ja, altijd, ja. 300 euro kunt u winnen. En het is de toen, mag ik zeggen, want uh, gisteren is de hoogste score behaald 56 punten. Nou, dat is vaak genoeg uh, hoger geweest. Zelfs begoverd in mei en zo vaak doen we het nog niet. U weet hoe het werkt. Hè? Eerst ronde een aantal vragen om de nieuwsfactor te bepalen. En dan uh, kunnen we daarna doorgaan met het vermenigvuldigen. En dan is het, uh, dan is het score geblazen. Laten we beginnen met de eerste vraag.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 Peter, Peter Lamers, de prijzen van stroom en gas gaan enorm stijgen. Vrijf het er nog maar eens in. Uh, zoveel dat de lage inkomens het amper nog kunnen betalen. De nieuwe topman van welke energieproducent zegt dat vandaag? Uh, Nuon? Het is fout. Het is, de antwoord is RWE. Ja, klopt. Peter Therium. Um, volgens deze terium speelt in twee andere Europese landen al langer de discussie of minima hun elektriciteitsrekeningen in de toekomst nog wel kunnen betalen. Het gaat om Duitsland en welk ander land? Uh, België. Nee, Ook. het is uh, Engeland, ja. Groot-Brittannië. We gaan, Peter, naar de sportvragen. De heren zijn al bezig. De dame, ze zijn het afgelopen. De dames beginnen straks in principe om half drie. Marcela Marcella Meska, tennis in Rosmalen. Welke publiekstrekker moest daar een halve finale laten schieten door een blessure? Dat is Kleisters. Dat is goed. Kim Kleisters, ja. Jammer, ja, De vrouwfinale is zometeen tussen Radwanska, Ursula Radwanska en Petrova. Uh, aan welke spier is uh, die Belgische tennister geblesseerd, Kim Kleisters? Aan het dijbeen. Nee, het is de buikspier. Ach, ja. Vochtophoping rond de buikspier. Dan uh, laten we je een fragmentje horen, Peter. En uh, vervolgens willen we graag weten van je... wie is er hier aan het woord? En dat belang van een goede samenwerking tussen... die heus wel doorgaat, hmm. want uh, dat is toch een beetje mijn stelling. We moeten ons als uh, steden ook wat minder... en gemeenten wat minder aantrekken van dat binnenhof. Waar, Waar dit zelf lang gelopen heeft... Ja, dan is het Pechtold, is het niet. Nee, <laughs> hij nee, klomt nee. als Pechtold, maar... Ja. Het is Jozias van Aartsen. Ja. ja, het is de liberale aardappel misschien. De Aaf van Aerts riep in dit programma de Eerste Kamer op... om een wet te verwerpen. Om welke wet gaat het? Ik wil de naam van de wet horen. Welke wet moet er worden voor? volgens Jozias van Aartsen. Uh, de wet van mm, ja, inkomen. Nee, het is de politiewet. politiewet, ja. Bij de volgende vraag krijg je de kans om, uh, om de score flink op te vijzelen. Want er zijn maximaal vier punten te verdienen. Er komen hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? En als, als je denkt, ik weet het, zeg dan vooral stop. Maar denk even na, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord uh, te raden... ja, des te minder punten je verdient. We zoeken een onderwerp. 4. Voor beginners ben ik strenger. 3. Mijn sluiting maakt het verkeer veiliger. 2. Vanaf 1,3 promil kun je me krijgen. Stop. Het, het is op. een alcoholslot. Dat is goed. Het antwoord is inderdaad het uh, alcoholslot. Uh, uh, dan komen we uit op uh, drie, drie punten. Punt, uh, ja, drie. Uh... Ja, dan, uh, dan wordt dat hardlopen zo dat meteen. Dat is heel moeilijk ja. <laughs> bij het <laughs> nieuws kanon. Maar uh, ja. Uh, Nooit geschoten, altijd mis. Dus we zien je graag zo dadelijk terug. Muiziek. Ja, prima. Pay Paradise heeft een parkeerplaats opgezet. Met een pink hotel, a boutique en een swing.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 to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Ooh. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Don't give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees.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 We paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot. We paid paradise, put up a parking lot. We paid paradise, put up a parking lot. <laughs> Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi. Peter Lamers. Uh, we gaan de tweede ronde spelen van de Nationale Nieuwsquiz. En mijn charmante assistent, die weet uh, de nieuwsfactor en de rest van het vervolg van uh, de vraag. Nieuwsfactor is drie. Je moet er 19 goed hebben Oef. om uh, 56 punten te halen. Dus uh, aan de pak met die handel. <lacht> Laat, uh, ben je er klaar voor? Ja, ja hoor. Hartstikke goed. Peter Lamers in de finale. Peter, wie heeft zich de woede van Johan Terks op de hals gehaald... door hem te verwijten zijn bronnen niet goed te checken? Verlinden. In welk land investeert IKEA 600 miljoen euro om 25 vestigingen te openen? België. India. Met wat voor artsen heeft minister Schippers gisteren een akkoord bereikt? Huisartsen. Dat is goed. De voorzitter van welke organisatie is de hoogste nieuwkomer op de kieslijst van D66? Oink. Nee, de voorzitter van welke organisatie? Uh, COC. Heel goed. Zeker goed. Welk land heeft toegegeven een wapenzending naar Syrië te hebben ondernomen? Turkije. Rusland. Wie maakte gisteren de eerste goal voor Duitsland tegen Griekenland? Laam. Heel goed. In welke Brabantse plaats is het centrum donderdag ontruimd vanwege bommen uit de oorlog? Dongen. Dat is goed. Welk PVV-kamerlid heeft zijn collega's boos gemaakt met een opmerking over ambtenaren? Brinkman. Elissen. De financiering van de zeesluis bij welke plaats is na jaren rond... Vlissingen. Eimuiden. Door wie is Igor Seisling uitgeschakeld op de Unicef Open? Verraag. Ja, is goed. Op welk project heeft de organisatie Woonbron bijna 50 miljoen afgeboekt dit jaar? Dan weet ik niet. pas. SS Rotterdam. Welk afgetreden Amsterdamse VVD-raadslid heeft eerherstel gekregen? Pas. Van Dalen. Wat Frank. voor type straaljager heeft Syrië van Turkije neergehaald? F4. Dat is goed. Wat is de nieuwe club van Hossam Mido? Ajax. Barnsley. <laughs> Welke hulpdienst presteert volgens minister Opstel te onvoldoende? Uh, politie. Brandweer. brandweer. De brandweer. Uh, de nieuwsfactor was drie en je hebt er zeven goed. Dat, dat maakt 21 punten. Daarmee ga je het niet redden, Peter. Nee, dat was niet goed. Je gaat wel naar huis <laughs> met de prijzen die je gebruiker krijgt bij ons. Dat is natuurlijk twee toegangskaarten voor beeld en geluid hier op het Mediapark. En ook nog het boek, Andere Tijden Sport. Altijd leuk. Daarom. harte gefeliciteerd ermee. Dank je wel. En een fijne thuisreis. Het is, leuk, dank, uh, dank u wel. Half twee, Jurie Stubeniski aan het woord. Het Openbaar Ministerie vervolgt een gynaecoloog... van het Westfries Gasthuis in Horen. Hij wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel... aan een moeder en van dood door schuld van haar baby in 2009. De gynaecoloog wordt verweten dat hij een risicopatiënt... heeft achtergelaten en naar huis is gegaan... zonder duidelijke opdracht aan de verloskundige... D66 wil dat Nederland uit het JSF-testprogramma stapt. De partij wil dat de F-16 in de volgende kabinetsperiode niet wordt vervangen. En wil nieuwe vergelijkingen met andere toestellen. Bovendien wil D66 dat vervanging van de F-16 plaatsvindt in Europees verband. En de staatsloterij is op zoek naar een Groninger. Die won bijna twee weken geleden 3,2 miljoen euro. Maar hij of zij heeft zich nog niet gemeld... Winnaars komen wel vaker hun prijs niet te ophalen... maar dat gebeurt zelden bij zulke miljoenen bedragen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan Verkeersinformatie, er staat file door werkzaamheden op de A15... Gooi ik een berichting Nijmegen, bij Tiel 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportshow. Ja, het is een truc van belang. Chirurgen zijn er in de middag heen geslaagd... een tumor uit de mond van een foetus van 17 weken oud te verwijderen. Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Meer Agda en de Munich live in de studio. We gaan luisteren naar Voetstuk. Ja. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je staat net rustig op je sokkel, of ook daar komt het volk al aan. Zwaaien dus met zij is het wat doe jij daar bovenaan? Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je kunt ook nooit eens even rustig op mijn voeten staan. Je scoort één in de finale en wijst een mooie sokkel aan. Je staat er net wie iemand vraagt, hoe is je huwelijk misgegaan? Je kunt hier nooit eens even rustig op mijn voeten staan. Er is maar één ding mooier dan een hel. Er is maar één ding mooier dan een hel. Er is maar één ding mooier dan een hel. En dat is de mooie held geweld. De mooie held -geweld. Je kunt ook nooit eens zee rustig op een voetstuk staan. Je vindt het juiste medicijn, met een geweldig goed gedaan. Maar als wij die Dier heel ziek, dan was jij nooit op zoek gegaan. Je kunt ook nooit die zee rustig op een voetstuk staan. Je was de eerste op de maan. Komt er voor het vandaan? Dan komt er stevast wel een knuiter. Niet laten staan. Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Er is maar één ding mooier dan een held. Er is maar één ding mooier dan een held. Er is maar één ding mooier dan een held. En dat is de mooie held Stuk, mocht je er ooit eens op gaan staan de mens zag toch wel aan je poten Hoop dat je toch weer gaat verkloten Het toffe van zo'n voetstuk Mocht je er ooit eens op gaan staan Je ziet je vijand wel beter komen hier Dan daar bij jullie onderaan Er is maar één ding mooier dan hel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 Het partijbesuur van het CDA heeft besloten... dat er toch een Brabander hoog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer komt. Gejuich van Akdane de Munnik en van David Middelhoff. Ja, dat niet. zijn natuurlijk de ja. CDA-stemmers. Dat <laughs> geldt niet voor u, mevrouw Peetoom, Dat was een andere, ander geluid op een andere situatie. Maar evengoed, goeiemiddag. Goedemiddag. De voorzitter van het CDA. Ja, u, hebt, u hebt een hoop gedoe even, omdat de nummer 4 op de lijst... Ellie Blanksma uh, de Kamer niet ingaat. Want die kiest uh, voor een burgemeesterspost. Ik meen in haar eigen woonplaatsen. in Helmond onrust onder Brabantse CDA's. Kan dat een CDA-kandidatenlijst zonder Brabanders in de top? Nee hoor, dat kan niet. Nee. Dus, uh, nou, Dus Het was ook uh, in die zin even voor iedereen uh, nieuw en onverwacht dat uh, Ellie maar naar Helmond gaat. Maar we feliciteren zo Ellie als uh, Helmond van harte ja. daarmee. Nou ja, maar we je ook gezegd dat even, uh, even uh, opnieuw uh, de situatie te ja. kijken. En inderdaad, uh, een lijst zonder Brabant kan iets Dus uh, nee. wij wachten eerst eventjes af wat, uh, wat de partij deze week uh, stemt. Want nee. alle afdelingen hebben een, uh, he, een, vergaderingen belegd om over de, de voorgestelde lijst uh, te stemmen. Dat moet ook echt even beslag krijgen. Dus uh, uh, dat wachten we even af. Mag ik, en, ik even onderbreken, mevrouw Petron. Ik ga, ik ga wij, even onderbreken. Ja, u, u, gaat, u gaat in één keer door. Naar alle, alle vragen die ik al wil stellen, uh, zonder dat ik ze stel. Want, uh, ja, dan... Het systeem in de war. Ja, ja nou ja, het systeem. Nou goed. Maar weet je, het is ook altijd prettig voor luisteraars dat, dat, dat u af en toe te horen bent. <lacht> weet je, dan, dan komt de boodschap beter over. Ik vroeg me af, u zei, u hebt mevrouw Blanks maar gefeliciteerd, maar hebt u ook nog even tegen haar gezegd, Ellie, had het even eerder gezegd. Ja, dat kan niet met dit soort procedures. Hè. Dat, ja. uh, burgemeesterbenoemingen zijn altijd uh, heel vertrouwelijk. Dus daar kun je echt niks zeggen. Ja, ja maar dus, goede vrienden maar kan je toch wel vertellen? Ja. Goede vrienden kan je toch wel vertellen dat je ergens mee bezig bent? Ja, nou ja, goed. Mm. Het is, uh, het is uh, het, Ik respecteer de vertrouwelijkheid en nu moeten wij even ja. aan de van zaken handelen. Maar ja, nu moet u weer in de krant lezen dat mastodonten als een Gerrit Braks, oud-minister Tom uh, Rombouts, burgemeester van Den Bosch, vinden dat u de lijst moet aan... Ik bedoel, je krijgt een hoop gedoe, hè? Nou, ze hebben me gewoon even, uh, ze hebben even, we hebben even gebeld en een briefje gestuurd. Maar buiten dat waren we het ook al van verplannen. Het is geen extra druk geweest van die kant. Over mag ik een. Oh. Nou ja, maar het is ook, ook wel goed dat je gewoon merkt dat mensen het sowieso belangrijk vinden... Ja. dat uit alle provincies uh, mensen herkenbaar zijn op onze lijst. Ja. Ook het is misschien een hele rare, een beetje een domme vraag misschien. Maar waarom is het toch zo belangrijk? Het is toch niet heel, heel erg meer van deze tijd... dat je per se iemand uit iedere provincie ergens op een lijst moet hebben staan. Het gaat om kwaliteit... Ja, dat gaat het ook om. Maar het, het, het, het, het, het, wij moeten gewoon volksvertegenwoordigers hebben uit, uh, ja, uit, uit, uit alle hoeken en gaten. En dat geldt voor mensen die heel verschillende dingen kunnen. Dus je hebt altijd uh, een jurist nodig op de lijst en iemand die verstand heeft uh, van... Uh, nou, wat noemen we veiligheid? Of, of, oh, ik he, zei wat van dingen. financiën, Blanksma ja, of financiën. Dat, ja, dat is. Uh, en ja. gelukkig houden we die ook over. Uh, ook met na het vertrak, vertrek van Ellie Blanksma. Maar het, het is uh, wel zo dat je. Hè, als, als er dus uh, uit je lijst iemand wegvalt. Uh, dan valt die balans een beetje in duigen. Nou, dan moet je even opnieuw kijken. Ja. Dat doen we dus niet. Zeg maar, uh, betekent het dat u dan toch weer gaat kiezen. Ja, Brabant is belangrijk. Hè? Van oudsher voor het CDA. Daar, daar zat een potentieel aan kiezers waar je u tegen zijn natuurlijk. Daar kwamen de nee. grote voor mannen en vrouwen, ook, ook voor een deel vandaan. Betekent ja, dat we u hebben nu... veel kiezen daar vandaan, maar sowieso ook... Kijk, uh, uit alle regio's moeten we gewoon mensen ja. herkenbaar zijn. Ook uit Zuid-Holland, ook uit het Noorden, uh, ook uit het Oosten. Dus... Ja, maar u wilt toch ook vooral ook een financieel specialist, want die mist u nu. Want er gaat er eentje weg, ik ben even de naam vergeten. En Blanksma gaat al weg, dan heb je Piet toch liever Om. zicht? Pieter omzicht? Die worden het dan? Uh, nou ja, die worden het niet, want die hebben ze geslapt bij het uh, nou, maar We hebben ook anderen. Andere, uh, uh, Elie van Heijn bijvoorbeeld staat ook op de lijst. Je weet ook veel van geld. Of uh, Bernhard Schermers uh, staat ja. ook op de lijst. Kun je ook kiezen. Echt, uh, ja, die, dus die expertise die hebben we wel. We hebben echt even goed gekeken. Mm -hmm. En uh, nu gaat het dus om echt even te ja. kijken waar het gaat valt. Ja. Nou, dat is uh, uit Brabant. Dus nou, daar ja. verzinnen we eens voor. Maar uh, wordt het een vrouw uh, uit Brabant... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. De partij stemt op het moment over de uh, lijst die uh, oorspronkelijk was vastgesteld. En dat, dat, die partijdemocratie moet je ook even in stand houden. Wij wachten even af wat de uitslag daarvan is. En dan kijken we uh, aan het einde van de week naar die lijst. Want dan liggen de resultaten. Dan heeft de notaris het bekeken. Dan sturen we het naar het congres. Maar op het congres doen we ook een voorstel wat nu geslagen is omdat de Het partijbestuur heeft gezegd, wij vinden het belangrijk dat de lijst aan alle kanten herkenbaar is, eh, oh, hè, nogmaals ook in Brabant. Dus uh, nou, als het nodig is, uh, hè, als, het, als het blijkt dat de lijst die de, de, de afdeling heeft vastgesteld, als daar iemand uit Brabant niet hoog op de lijst komt te staan, ja. dat is de verwachting als Ellie wegvalt, ja. nou, dat we dan, dan een aanpassing kunnen doen. Nou, met dank aan Ellie uh, zit u toch aardig te puzzelen hè? Ja, het leven van een partij is nee. dus ik nooit fijn. <laughs> U had lekker weekend. Ga ik misschien een beetje sportzomeren... en eens, uh, her en der ja, andere dingen ik doen? ik het vandaag missen. Want ik luister echt wel elke dag. Ja, ja. Maar ik ben vandaag met de CDA-fractie op ja. de Floriade in echt? Venlo. Fantastisch oh. weer hier. En duizenden mensen. Het is nou, echt de moeite waard om hier naartoe te gaan. Dus. Groot feest. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen, mevrouw Peter. kunnen we doen. En heel veel succes. Dankjewel. Dag. Dag. Dank je wel. Dag. Bijzonder medisch nieuws uit de Verenigde Staten. Chirurgen zijn er in geslaagd daar een tumor uit de mond van een 17 weken oude foetus te verwijderen. Het is de eerste keer dat zo'n operatie is uitgevoerd en met succes. Vijf maanden na de operatie kwam baby Lena gezond ter wereld. Daar gaan we over praten met Dick Oepkes, gynaecoloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum. En hier in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Het is bijna twee jaar geleden pas al gebeurd, hè, die operatie. Nu, deze week, wordt er pas over gepubliceerd. Waarom duurt dat zo lang? Ja, ik heb dat uh, ook gelezen en ik vond het eigenlijk een heel goed uh, principe... om uh, niet direct na zo'n operatie al de media te zoeken... maar af te wachten tot zo'n kind uh, echt op een leeftijd is... dat je ook kan zeggen dat het uh, gezond uit deze zwangerschap uh, is gekomen. En uh, ja, het echt een succes te noemen als er ja. ook echt uh, een gezond kind is... wat bij een leeftijd van een jaar of twee uh, geheel normaal functioneert. Dus ik vond het eigenlijk een heel goed... Uh, Idee. Een foetus opereren van 17 weken, dat is niet niks. Ja, het is heel vroeg, hoe, hoe, het is ook heel om... klein. Ja. Ja. En het idee is bij die operaties om zo vroeg in te grijpen... om te voorkomen dat de ziekte waar dan iets aangedaan wordt... Uh, in de baarmoeder erger wordt, waardoor het kind misschien overlijdt. Voor wat u, u zou niet kunnen wachten, denkt u, die, die, die 19 weken er nog bij... Dat is als het kan een heel goed idee. Na de geboorte opereren is, is veiliger, met name voor de ja, moeder. De moeder ja. Maar als er uh, gevaar dreigt voor, of overlijden van het kind voor de geboorte, of erger worden van de ziekte met onherstelbare schade dan is voor de geboorte ja. opereren. En, en kun je goed dat idee? al zien op, op, op een röntgenfoto dat, dat de foetus een tumor in de mond heeft? Dat het uh, is natuurlijk een heel klein je. Ja, de echo is de laatste twintig jaar echt heel erg goed geworden. Vrijwel alle zwangeren krijgen ook een echo in Nederland rond 20 weken. Ja. En daarbij worden dit soort dingen eigenlijk steeds vaker gezien. En kan er ook nagedacht worden over ingrijpen daarbij. Ja, nou nadenken, daar moet je goed over nadenken ja. neem ik aan. Ja, het is een heel zorgvuldige afweging... Want eh, vroeger in Nederland is er nog uh, is abortus mag tot 20 weken, hè, geloof ik. Tot 24 tot 20... weken. Uh, dus mag dat zou dat in Nederland, Nederland misschien nog een optie zijn, zelfs dan. En dat is ook een van de opties die eigenlijk altijd besproken worden als er ernstige afwijkingen worden gezien, uh, afwachten en na de geboorte kijken, of uh, een ingreep overwegen, ja. uh, of uh, de ouders de optie van, van abortus uh, ja. laten overwegen wordt eigenlijk altijd. Uh, allemaal besproken als er zoiets gezien wordt. Ja. En, en, ja, dan wat ik vraag me af, hè, dan, uh, dan ontdekken de medici dat bij, bij die foetus, dan ga je in overleg, neem ik aan, met de, vader en de uh, aanstaande vader en moeder uh, van, ja. van, de, van de kleine. En vooral met de moeder, want die, die moet de ingreep ook, uh, ook door, doorstaan. Ja, de moeder is eigenlijk altijd onze, onze primaire patiënt. Dat is degene die bij ja. ons komt voor hulp en ja. die wij proberen te helpen aan wat zij graag wil: een gezond kind. En de ingrepen voor de geboorte gaan inderdaad per definitie via de moeder. Dus die moet dat weten en begrijpen en toestemming voorgeven. En er wordt ook heel uitgebreid gesproken met, met kinderspecialismen... Oh. die weten wat zo'n kind na de geboorte uh, kan, kan uh, overhouden aan dit soort ziekte... wat het betekent op lange termijn... Voordat dit soort ingrepen ja. wordt gedaan, wordt er met verschillende mensen gesproken. En hoe M komt u dan bij die foetus uh, als u gaat opereren? Hoe, hoe gaat zoiets? Ik bedoel, we hoeven het niet tot in detail te weten. Maar <laughs> hoe doe je dat? Ja, ja? Wat, wat wij doen is uh, uh, valt uit één in twee type ingrepen. Eén is met een heel klein cameraatje in de baarmoeder kijken. En dan uh, met een naaldje of met een laserdraadje een, een ingreep doen. En de andere is met uh, echogeleid een, een naald inbrengen... waarbij je bloed kan toedienen of iets kan inspuiten. En ja, beide zijn, zijn hele kleine instrumentjes van, ja. van ergens tussen 1 en 3 millimeter. Wat bij de moeder eigenlijk altijd alleen onder plaatselijke verdoving kan worden ingebracht. Dus veilig en relatief ja, comfortabel voor de moeder. Niet, uh, niet heel gevaarlijk. Ja, maar, wat, wat je hoort ook wel verhalen, dat de feutus dan dus uit de buik wordt gehaald tijdelijk... En daarna weer wordt teruggeplaatst na de ingreep. Kan dat? Ja, dat kan. En dat is ook recent weer wat meer uh, populair geworden... Zeg maar, door een studie in Amerika die suggereert dat de kinderen... Uh, op die manier geopereerd aan een open ruggetje... een betere uitkomst hebben dan opereren na de geboorte. En heel recent is dat ook naar Europa overgewaaid... is uh, in Leuven en in uh, Zwitserland... Uh, zo'n operatie gedaan, uh, hmm. of twee. En we moeten nog erg afwachten of dat een, een succes wordt... En, hmm. en wat we daarvan vinden. Ja, dat is, kan natuurlijk uh, gevaarlijk zijn. Is voor de moeder is dat uh, nou. een veel ingrijpender gebeuren... dan uh, een naaltje inbrengen of een cameraatje. Ja, en Met en name voor de volgende zwangerschappen... Heeft dat nadelen omdat er toch een flink gat in de baarmoeder wordt gemaakt? anders ja, nou, zo'n kind nou uh, verlost wordt van de tumor in de mond, hè, deze foetus, uh, dan kun je dus ook controleren of de operatie uh, geslaagd is. Maar normaal gesproken krijgt de patiënt na een operatie ook medicijnen. Hè, nog om uh, misschien, uh, ja, om wat voor reden dan ook. Ja, het kan ook zo nodig via de moeder uh, bij de foetus. Je uh, kan de moeder medicijnen geven die door de placenta naar het kind gaan. Ja. Antibiotica of pijnstilling ja, of uh, andere dingen die nodig zijn. Dat is niet onmogelijk. Nee. En dat, dat is dan niet schadelijk voor, voor de feutus... om al zo vroeg aan de medicijnen te zetten? Is, dat is heel belangrijk om goed af te wegen. Hoor. Dat, ja. De voor- en nadelen zijn, zijn ingewikkeld. Uh, maar dat geldt bij, bij kleine kinderen... of pasgeborenen in de couveuse net zo. Die, die afwegingen zijn eigenlijk niet heel anders. Maar de effecten op de moeder als je iets aan het kind geeft via de moeder... moet je daar heel goed bij betrekken. Ja. U noemde net uh, een aantal buitenlanden. Het gebeurt in Nederland vrijwel niet, of wel? Dit soort ja, ingrepen? Wij, wij doen ook dit soort ingrepen. We behandelen ook wel fetale tumoren. Ook wel met, met laser, die techniek uh, zoals in Amerika ja. gedaan is. Uh, maar uh, een gering aantal, uh, echt, ja, een, een stuk of vijf per jaar uh, ja. gemiddeld... vandaar dat dat ook in, in één centrum in Nederland geconcentreerd is... Dat is uh, met deze zeldzame ingrepen echt ruim hmm. voldoende. Ja, ja, maar het gebeurt dus vooral, begrijp ik, in de, in de Verenigde Staten. Maar Is dat omdat daar veel meer mensen wonen dus de kans groter is... of omdat ze daar überhaupt een voorsprong hebben op dit gebied? Um, allebei. Uh, het, is, het is een <laughs> Mag, heel groot land. Wat is, het, wat is het meer, meer echte antwoord uh, dan allebei? Uh, het uh, is vooral een heel groot land. En de uh, centra die dit soort dingen doen... zijn verspreid over de Verenigde Staten ja. met, met één of twee in elke staat... Uh, dus per uh, zeg maar 100.000 oh. geboorten hebben zij denk ik evenveel centra als wij. Nou, Ik dacht misschien ligt het nog even aan onze uh, min of meer Calvinistische opstelling... ten aanzien van juist deze zaken van leven en dood en, uh, en de natuur zijn gang laten gaan. Ja, het speelt wel mee dat de, de, de, de nieuwe ontwikkelingen en de experimentele vondsten... en ook zoals deze uh, casus, uh, dat dat toch wat eerder in Amerika gedaan wordt dan hier. Wachten we liever even af. Er wordt hier ook wel aan echte innovaties gedaan ja. op dit uh, gebied. hoor. Dat, uh... We zijn geen ontwikkelingsland. Nee, nee, nee nou ja, ja. we doen goed mee. U kent met, het vakgebied natuurlijk. De ja, de we doen goed mee. De ontwikkeling. Ja. Ja, dat vind ik zeker. Mooi ja. om te horen. Dick Oekers, dank u wel voor uw verhaal. Gynaecoloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Graag gedaan. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek.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 Waar is het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 Safe to show uh, Don't listen to a word I say uh, The screams all sound the same For uh, oh, the truth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 schip to Of Monsters and Men, Little Talks, volgens mij een grote hit, toch Tom? Ik geloof het ook, hè draaien hem vaak in ieder geval. Tot van het studio. dat je dat allemaal weet, Tom. Ja, elke dag weer. Tom is hier, u hoort hem al. Tom, gisteren je het mysterie met de hondjes van Pim Fortuyn. Opgelost. Opgelost, ja. Ze zijn in de afgelopen jaren. Nou ja, natuurlijk. Natuurlijke dood, allebei, ja. Zijn die met de butler meegegaan? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik heb alleen gevonden dat ze in 2009 en 2011 zijn zo nou al oud geworden. Ja, dat is fijn voor de hondjes. Uh, heb je nog meer vragen? Die, uh, nou, antwoord... <laughs> op, op, meer antwoorden weet ik niet op vragen. Oh, Mensen uitlaten? stellen allerlei vragen, er, er klagen, doen oproepen, Ach, stellen. Ja. Daar goed alles mag langskomen. 0800-1101. En uh, de lijnen gaan zo weer open. En uh, ja, het is over het algemeen. Uh, we moeten opletten, heb ik al eens eerder gezegd, dat het geen complimentenlijn wordt. Want mensen nee. worden steeds vriendelijker. Maar mogen mm. ook gerust blijven klagen. Ja, we, we, we, we ons kunnen ons niet meer klaar over het nee, zelf. Dat dat moet, natuurlijk Nee, we dat, kunnen niet meer klagen. Ja. Dat merk je wel. Maar erachter is voldoende over. Dat is een keruja-tactiek. Gewoon gaan prijzen. <laughs> Denk je niet prijzen? <laughs> prijzen prijzen dat prijzen. we zeggen. Nou ja, dan moeten we stoppen. Want zelfs moeten we wel in... prijzen. Maar ja. het gaat dus ook een beetje om klagen. 0800-1101. Gesprek met Van het Hek. Over 30 seconden. Ja, Oké, okay. Ik ga hem laten. Nu naar de telefoon toe. Belt u. 1101. Juist. Jeroen, 38 jaar geleden. Ik zeg 1974. Ik, uh, ik was 1. Jij past. <laughs> nou, nee, goed, nee, pardon. He. Twee was ik. Oké, okay, maar toen speelde het Nederlands Elftal tegen het WK, op het WK voetbal... Uh, ik geloof het een derde groepswedstrijd tegen Bulgarije. Nou, die klopte hoor. Ja. 4-1. Ja, ja, maar Bulgarije was toen nog wel een land met enige aanzien. En die wedstrijd kende een opmerkelijk momentje met een strafschop... die over moest worden genomen omdat de keeper van Bulgarije... te ver uit zijn doel stond. En hebben we een kenner gevonden die kan uitleggen wat daar gebeurde. Giuri Vergao. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent specialist, lees ik hier. Ja, ik, sorry, ik wist het niet... Ja, nee, nou, zo, zo leer je elke dag toch weer wat. Ja. <laughs> het bestaat. Ja, ja. En uh, ik hou me daar erg graag mee bezig... omdat het ja. veel zegt over hoe een uh, land omgaat met voetbal. Is okay. dat een bordje, bordje op de deur uh, strafschop of uh, Hoe werkt dat? Hoe word je ja, dat? Ja, ik heb zelfs een, een soort koosnaamtje gekregen ooit van Barent en van Dorp. Die noemde me professor penalty. dus daar ben ik heel trots op. En dat houdt me ja. maar lekker in leven. Heb je dan zo'n boekje als Jan Reker aangelegd? De, de, de vroegere baas van PSV en de, de coach ja, die, Ja, ja, ja, ja. legs je kunt het allemaal ook teruglezen in mijn boek de strafschop zoektocht naar de ultieme penalty waarin ik op alle facetten van de strafschop uh, onderzoek heb gepleegd, zowel ja. van de speler uit als van de keeper als van de trainer. Ja, we, ja. moeten, we moeten zo naar het, naar, naar, naar het rubriekje toe, of naar het, naar, naar, naar, naar ja, het naar historische, Nescus. maar ik, toch vind ja. ik het intrigerend wat u zegt. U zegt ja. aan de strafschop kan je iets van het land aflezen. Ja, want dat is natuurlijk een, een vrij mechanische activiteit, een strafschop. Hè? Je hebt een uh, vaststaande afstand, je, je weet wat er te doen is, het is man tegen man. En uh, je weet ook precies in welk kader je moet schieten. En als je je daar dus niet op wil voorbereiden, ja, dan zegt dat dus iets over uh, bijvoorbeeld meer omgaan mm. met creativiteit. Ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsers en Tsjechen, die zeggen ja, het is een simpele taak, die kunnen we steeds perfectioneren. En dan gaan we wel op trainen. Mm. Oké, okay. nou dan deze strafschop, 1974. Wat was er zo bijzonder? Ja, nou, het is natuurlijk bijzonder dat er in die wedstrijd uh, twee strafschoppen werden gegeven aan Nederland, die allebei zijn benut door Neeskens. Uh, maar de eerste strafschop moest worden overgenomen en er zijn wel twee versies over of de keeper bewoog te vroeg, maar. Uh, Volgens mij heeft het er toch meer mee te maken dat de spelers te vroeg inliepen. Volgens de scheidsrechter. Uh, Wim Jansen kreeg daar zelfs uh, na protesteren. Dat is heel wat, want Wim Jansen is toch. vind ik toch eigenlijk een hele brave huisvader ja. in dat opzicht. Die kreeg een gele kaart ervoor. Um, en het is ook heel interessant dat Neeskens daarna uh, precies dezelfde strafschop overnam: rechts van de keeper, dus uh, links van hem, snoeihard. Iets wat hoog. En ook zijn uh, derde strafschop die hij dus eigenlijk moest nemen... de tweede die uh, gold, die deed hij precies hetzelfde. Oh. En um, Herman Kuiphoff zei erover tijdens de uh, wedstrijd... ja, hij kan er zo wel tien achter elkaar in knallen. En dat is ook zo. Hij wist wat hij moest doen. En komt daar tegenwoordig nog maar eens op. Ja, maar ja. Neeskes, want dat was wel essentieel natuurlijk... die kon inderdaad, zoals u zei, snoeihard inschieten... Ja, wat, wat ook heel intrigerend is, is dat eigenlijk iedereen in Nederland... die kent hem van de strafschop dwars door het midden. Ja. En ja, dat proberen heel veel Nederlanders na te doen. Dat moet je dus absoluut niet doen, want Neeskens is de enige Nederlander... die ooit door het midden heeft gescoord. Alle anderen die het ja? gevolgd hebben, die missen. En het interessante is dat Neeskens zelf erover heeft gezegd... dat hij in zijn carrière maar één strafschop door het midden heeft genomen. En daar herkent iedereen hem van. De finale wedstrijd tegen Duitsland natuurlijk. Ja. Maar dat hij altijd koos voor een hoek. Ja, maar dit was wat, dat is het aardige van de webcam: hè? als je kijkt op radio 1.nl, dan kan je gewoon die sunshot langs zien komen. Die wordt er meteen even opgezocht en je ziet toch duidelijk, nou goed, helemaal het midden niet, maar net iets links van het midden gaat hij er toch heel hard in. Hij gaat er erg hard in. Is ja, niet tegen een hoek kiezen een, of zo? Een, een, nou, het, was, het, was wel, het ging wel redelijk naar boven in de hoek. Vond de, die, die tegen. Ja, het nou, het, nee, ik, okay, gelijk. ik zie hem weer langskomen. Ja. Ja. Uh, dus ze gingen echt wel naar de hoeken toe. En het is natuurlijk ook interessant om te weten dat Gerry Muren eigenlijk... Uh, voordat Neeskens die strafschoppen nam bij Ajax en het Nederlands Elftal... de aangewezen persoon was... En dat hij na 43 achter elkaar gescoord te hebben. toen miste hij er eentje tegen Haarlem. En toen is hij meteen vervangen ja. door Neeskens. Want dat vonden ze eigenlijk niet kunnen dat je een strafschop miste. En <lacht> um, zo zie je hoe de tijden veranderen. Um, en, en dat was natuurlijk. Ja, Neeskens had het harde schot. wat uh, later Ronald Koeman natuurlijk. Uh, eigenlijk ook heeft gehad. En zuiver. Dat is natuurlijk ja. ook mooi. Je ziet hem eigenlijk lachen. toen hij een um, toren kreeg dat hij die strafschop over moest nemen. Hij neemt hem. En je ziet dat hij denkt, van, het kan mij het schelen, ik doe het gewoon nog een keertje. Ah, oh, daar verlangen Ach. we naar terug, hè. Weinig penalties, hè? nog geen één penalty gegeven dit EK, geloof ik. Ja, nou, hè, technologie... we Griekenland er de ja, gisteren. Ja, en Polen Griekenland, open he. Uh, gisteren nog eentje en ja, ja, die hebben er eentje gemist, dat was een uh, dramatisch slecht genomen strafschop. Ja. Maar het is dan ja. inderdaad opvallend dat er erg weinig strafschoppen worden gegeven. Ik, ik meen dat bij het vorige EK zaten we nu al op een stuk of tien. Ja, ik denk dat er toch ja. uh, die, die, die vierde man die achter het doel staat... dat dat erg helpt. Ja, nou, ja. we moeten afronden. Het, het, ook... het spijt me, we hebben nog vier seconden. Judy, vergaal, sorry en dankjewel. Hutten bouwen, kano varen op een boomstam... dammen leggen en in de modder rafotten. Oh, er gaat er eentje het water in. Vroege vogels in de grootste en avontuurlijkste natuurspeeltuin van Nederland. We gaan op zoek naar de koningin...